De persconferentie van de artsen wordt straks rechtstreeks uitgezonden hier op Radio 1 vanaf 5 voor 12. Dan. Poetin. Alles wijst erop dat Vladimir Poetin bij de presidentsverkiezingen in Rusland op 4 maart al in de eerste ronde wordt gekozen. Uit peilingen van de grootste onafhankelijke opiniepeiler in Rusland blijkt dat Poetin kan rekenen op twee derde van de stemmen. Om direct te worden gekozen is meer dan 50 procent nodig. Volgens de opiniepeiler is Poetin erin geslaagd populariteit terug te winnen na de demonstraties in december. Toen waren er berichten over fraude bij de parlementsverkiezingen. In Amsterdam en omstreken is het aantal gevallen van oplichting... door nepagenten en nepmedewerkers van banken sterk gestegen. Er waren vorig jaar 470 gevallen tegen 306 in 2010. De oplichters bellen hun slachtoffers, zeggen dat ze van de politie zijn... en dat er bankgegevens zijn gevonden op een in beslag genomen computer. Daarna wordt het slachtoffer doorverbonden met iemand... die zich voordoet als medewerker van de bank. Deze crimineel achterhaalt vervolgens de pincode, waarna, zoals telefonisch is afgesproken, een nepcourier de bank pas komt halen. Vooral ouderen trappen in die babbeltuk, zegt de politie. We hebben ook speciale tipkaarten laten ontwikkelen... zodat mensen echt eventjes ook met plaatjes duidelijk wordt gemaakt... wat ze niet moeten doen. Hè. Voor wie doet u de deur open? Doe nooit zomaar open. Kijk altijd eerst wie er aan de deur is. Gebruik een kierstandhouder. Vertrouw je het niet? Bel meteen 112 en geef nooit je bankpas of pincode aan iemand af. Bij een laboratorium aan de Koolhaven in Rotterdam woedt een grote brand. In het gebouw liggen gevaarlijke stoffen, maar het is nog niet bekend om welke stoffen het gaat. De brand is ontstaan in een grote afvoerpijp. Volgens de Rotterdamse brandweer is er veel rook en worden er metingen verricht. Het gebouw zelf en de gebouwen in de omgeving worden ontruimd. Het gaat goed met de verkoop van fietsen, vooral elektrische. Dat zegt Axel, fabrikant van Batavus, Cogamiata en Sparta. De omzet steeg vorig jaar met 9% naar 628 miljoen euro. En de netto winst steeg zelfs met 11% naar ruim 40 miljoen. De fietsenhandel profiteerde van het mooie voorjaarsweer in maart en april, maar door de slechte zomer liep de verkoop wel terug.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 Weet u, dat EK voetbal hè, van de zomer, <laughs> dat wordt gewoon een makkie. Zeker tijdens de uitwedstrijden, want dat zwart van onze shirts... dat staat nog eens ergens voor. We berekenen onze kansen zometeen met behulp van de kleurenwaaier. En we gaan ook weer fietsen dit weekend. In België wordt het wielerseizoen geopend met de omloop in kuurne brussel Kuurne. We blikken vooruit op het seizoen met onze wielervriend Gio Lippens. De uitzending van Zembla vanavond draagt de onheilspellende titel horrorhypotheken. Duizenden gezinnen komen op straat te staan. Vaak omdat ze een veel te hoge hypotheek hebben afgesloten. En de banken, die kijken toe. U hoort er zometeen meer van. En twee zaken bepaalden deze week in hoge mate het nieuws. Prins Friso en Job Cohen. Hoe werd dat ervaren door de bewoners van de flatwijk Volle in Zeist? Dat hoort u in onze vaste vrijdagrubriek De Flat. En zoekt u houvast. Surf naar degids.fm. Zwart, dat is dus de kleur van het nieuwe uiten nu van het Nederlands elftal. Zwart met oké okay, een inimini mini vleugje oranje. Wat voor effect gaat dat shirt straks hebben op onze tegenstanders? Ik vraag het aan Carlo van Tigelen van het Belgische reclameadviesbureau Vobos en Ector. Goedemorgen. Zwart als kleur voor een shirt. Wat straalt een team dan uit? Ja, dat is toch wel een team dat streng, ernstig en misschien een beetje koud en sterk kan overkomen. Tegelijkertijd is dat een, uh, een uiterste Het is een zwart-wit stelling. Dus het geeft een duidelijke super superioriteit. Nou, appeltjeetje. Vroeger, vroeger was het de kleur van de scheidsrechter en de keepers. Ja. Dus, uh, misschien, misschien hebben we nu een, een heel stelsterker... Uh, ...op het plein staan. Of je zou het kunnen vergelijken met de All Blacks van Nieuw-Zeeland... ...een rugbyteam die toch ook ja, de hakka uh, speelt. Wie weet er hebben altijd... we dan de hakka binnenkort? Ja, en best angstaanjagend zien ze er ook altijd uit, moet ik zeggen. Best angstaanjagend, ja. En dat voor een uitwedstrijd. Het wordt een, een stevig robbertje vechten, zou je kunnen zeggen. En als we thuis spelen in het oranje, wat gaat er van die kleur uit? Ja, oranje is een feest, hè. Je weet het in heel Nederland... Maar Oranje staat ook echt voor een feestelijke energie, een soort beweging, een warmte, een, een vrolijkheid die naar voren komt. En dat dat bij jullie de voetbal nog eens extra aandacht krijgt, dat is zeker sterk. Ja, feest is leuk, maar we hebben liever een strijd of een winnaarsmentaliteit natuurlijk. Ja, het is een beetje, misschien, misschien is het ook wel juist gekozen, want uh, de uitwedstrijden, dan moet je het altijd met iets minder achterban evenveel kracht kunnen zetten. Dus dan is misschien het gevecht net sterker van, vanuit een, een, een, een zwarte positie. Terwijl als je thuis speelt, ja, heb je toch het, uh, het, de hele oranje woede achter jou. Dus, een grote oranje golf is er dan al. Ja. ja, die is er dan al. Wij treden voor het eerst aan in het Oranje op 9 juni en dan is onze tegenstander Denemarken. Die draagt wit. Wat moet ik afleiden wit. uit wit? Ja, wit is, wit is vrij onschuldig. Het is, het, is een beetje, het is een beetje als de underdog vertrekken. Hè? Het is het, het, het, het, het, de wit is de kleur van de maagdelijkheid, van, van de eenvoud, van het onderdanige, mag ik daar toch wel zeggen. Dus zij ze gaan daar veel minder. Uh, ...mee uitgesproken zijn, maar jullie spelen dan in het zwart, dus dat is een zwart... Nou, uh, wij zitten in het oranje, volgens ah, mij. jullie ja. zitten in ja. het oranje. Ja. Oh, dan, uh, ja, dan wordt het een vrolijk feest ook oh, die okay. dag, Ja, dat wordt een vrolijk feest. Nou ja, laat, ik, ik schrijf er stiekem gewoon een puntje dan voor ons bij alvast. Ja, um, ja eentje meer. Eentje meer. Dan, dan vervolgens gaan we naar Duitsland en Duitsland komt uh, in het groen en wij zijn wederom in het oranje. Ja. ja. Wat moet ik denken van een groente nu? Wel, van, van een, een groente nu, ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, uh, met, met het witte. Het is iets heel zacht, het is een beetje de vrije tijd, het, uh, het, de kleur die we ook in de gezondheidszorg zouden tegenkomen. Dus het is een, maar ook tegelijkertijd een kleur van vruchtbaarheid. Nu, als je die combinatie in het uh, groen-oranje, dat is toch ook wel een, een heel kleurige omgeving. Ik denk dat het... Mm, ja, zonder zonde zou zijn moest je dan nog met een zwart-wit tv van vroeger zitten. Want dit wordt een kleurig feest. En zou het bijvoorbeeld ook een tactische zet van Duitsland kunnen zijn? Groen, rustgevend, een beetje zo van oeh, wij zijn de underdog. Kan het ons ook een beetje in slaap zussen? Wel, ik denk, ik denk dat dat het uitgangspunt is van, van ploegen die met wit en, en groen uh, zich op het plein uh, zetten. Die willen zich toch niet direct daar overdwingend zijn. Ik denk, dat, uh, ik denk dat je inderdaad met, met zwart en rood uh, meer zo een positie neemt van ik ga in de aanval. Wij gaan eindelijk in het zwart dan op uh, zaterdag 16 juni, dan speelt Portugal uh, onze tegenstander in het wit. Ja, dan zou je wel weer willen dat je een zwart-wit toestel had. Ja, dan, komt het, dan, dan, dan maakt het niet uit of je een kleur- of zwart-wit toestel hebt, want je zal het in zwart-wit moeten volgen natuurlijk. Maar wij hebben dan al een puntje voor, waarschijnlijk qua kleur. Wel, je, ik zeg het, je strijdlust staat dan ook op het plein. En hopelijk kan die strijdlust jou extra energie geven om het uh, ook te winnen daar. Zullen we het eens hebben over uh, uw elftal, het Belgisch elftal? Die spelen in het rood. Ja, die dat is spelen toch een fantastisch rood. mooie kleur? Dat is een fantastisch mooie kleur. Dat is een kleur van vuur, van, van bloed, van agressie, van kracht. Maar, ja, natuurlijk, ja, maar bent je bent er moet... niet bij. Maar nee, ik ben er niet bij. Nee, we zijn er niet bij. Uh, ja, voetbal is uh, een sport en daar heb je winnaars en verliezers, dus we zijn er deze keer niet bij. De nee, kleur zal niet alles doen. Uh, dus misschien dan toch een ander shirt wellicht? Um, ik denk dat je met de shirt niet heel het lf dan kan vervangen. Dus uh, ik veronderstel dat er ook nog uh, uh, krachten, en lichaam en talent onder het shirt moeten zitten. Wij gaan het zien straks. Nou ja, niet, niet voor u natuurlijk, maar wel voor Oranje. Wij gaan uh, twee keer in het Oranje, één keer in het Zwart. Nou, dat komt wel goed, denk ik. Dat komt goed, zeker. Car <laughs> Carlo van Tichelen van reclame-adviesbureau Vobos en Hector. Dank u wel. Dank u wel. De gids .fm. We gaan naar de wijk Vollenhoven in Zeist, waar een dwars doorsnede van de Nederlandse bevolking woont in vijf verschillende flats. Verslaggever Joost Wilgenhof doet wekelijks verslag vanuit Vollenhoven. Dag Joost. Ja, dag het is een dimora. beetje de week van, van Friso en, uh, en Job Cohen natuurlijk. Volgen de bewoners in, in Vollenhoven dat nieuws ook een beetje op de voet? Nou, op de voet. Uh, ze kijken vooral naar de, laten we zeggen, de samenvattingen aan het eind van de dag: Arcturjournaal, uh, RTL Nieuws of s ochtends de Krant. Maar die extra nieuwsuitzendingen en die live. Persconferenties die slaan ze lekker over. Gaat aan hen voorbij? Leven ja. ze wel een beetje mee met het koningshuis of met de Partij van de Arbeid? Nou, dat is heel erg afhankelijk van hun eigen leven. Hè? Van wat gebeurt er in hun eigen leven? Zien ze een beetje parallellen met uh, wat er met de P van de A of wat er met Friso en het koningshuis uh, gebeuren? En uh, een van de mensen die ik sprak was Wehab Ahmed... Het is een student-geneeskunde uit de Elflet. Hij is geboren in Alkmaar. Maar zijn uh, ouders die komen uit Eritrea. Ik vroeg hem eerst van, uh, welke drama's zijn hem nou het meest bijgebleven in de afgelopen week. Maar uh, Ahmed kon maar moeilijk kiezen. De hele crisis rond uh, Griekenland. Cohen is uh, uit de PvdA-fractievoorzitter. Uh, is, ja, is eigenlijk dus gestopt mee. Friezo, Prins Friezo is ook uh, het hele verhaal wat uh, ook heel erg triest is natuurlijk. Met wie leeft u het meeste mee? Uh, Goede vraag. Emotioneel gezien uiteraard met prins Friso. Ik bedoel, dat wil je niemand, uh, geen enkele familie, vooral niet de koninklijke familie uh, toekennen. En uh, de vallen dagelijks doden in Syrië, hè? Is dat ook iets wat u volgt? Of... Ja, ik uh, met... volg het wel heel erg, uh, nou, sporadisch eigenlijk. Uh, ik bekijk, bekijk het af en toe gewoon het nieuws, mocht het beschikbaar zijn. Dus dingen zoals, want ik, ik studeer namelijk zelf ook geneeskunde... Dus, uh, mensen die uh, willen uh, vermoord worden of iets dergelijks, dat emotioneel raakt ook met betrokken. Ik bedoel, mensenlevens, dat uh, blijft natuurlijk een belangrijke zaak. En je zegt, je studeert geneeskunde, maar ik, bij Johan Frizo is het zo, nou, die ligt ja. al een week in coma. Ja. Kijk je daar op een andere manier naar? Uh, nou, met Friso, ja in eerste instantie hoor je dingen zoals schedelfractuur, eventueel ja of nee. En dan weet je wel, dan kan je relateren aan je eigen opleiding, natuurlijk. Ja. En uh, dan moet ik wel even toegeven dat het ook. Uh, qua anatomisch uh, wel uh, voor mij zelf persoonlijk interessant... Is van wat er precies aan de hand is en het ene naar het andere kan leiden. En uh, ja, noem ze maar op. Ja, Achmed uh, Zet dus eigenlijk zijn professionele bril op in, in deze joost. Maar ben je dan ook nog mensen tegengekomen... die zich ook echt persoonlijk aantrekken? Ja, bijvoorbeeld uh, meneer Van Denderen. Uh, vorig jaar kreeg hij in zijn uh, eigen familie te maken... met een, ja, een wintersportongeval. Uh, en dus is hij toch nogal sceptisch over alle aandacht... die er nu naar Friso gaat. Het is een uh, ski-ongeval zoals uh, bijna overal kan gebeuren. Er zijn natuurlijk vele slachtoffers die uh, anoniem blijven. En hij is toevallig een bekende Nederlander, dus uh, komt volop in beeld. Pagina's breed in de krant en uh, drie televisiezenders, vier televisiezenders. Maar misschien de varen ook nog wel, weet ik niet. Uh, heeft u iets met het, met het Koningshuis? Is het daardoor voor u uh, bijzonderder? Oh, ik, vind, ik vind het uh, goed dat het Koningshuis in Nederland is. Maar het is niet, uh, niet bijzonder als... Uh, als andere dingen. Toevallig is een neefje van me vorig jaar overleden tijdens uh, de skivakantie. Niet uh, tijdens de skiën, maar uh, die kreeg een harde stilstand. Dus uh, oh, de impact is nogal uh, wat groter op de familie af en toe. En het was zomaar uh, op de piste? Nee, uh... uh, hij, hij bleef achter in een restaurantje en hij voelde zich niet goed worden. En hij is uh, in het toilet neergezakt. We hebben nog gereanimeerd, maar uh, het was helemaal over. Sjobbel sure, hoor. Ja. Maar dat is ook waar u eigenlijk aan denkt als u... Als dit uh, terugkomt, dan uh, komt dat uh, in verhevende mate terug, ja. Oké. Hoe ziet dat familiair? Het is een, uh, het is een, uh, een zoon van, uh, van mijn zuster. Maar is het dan ook zo, als met zo met zo'n gebeurtenis met Frizo... dat u haar dan even extra belt? Nee, we zijn, we zijn er wel langs geweest, maar niet extra. Om te zeggen van nou, dat zal ze wel of niet beleven. Dat uh, hoeven we niet extra aan te wakkeren, denk ik. Hè? En het feit dat vorig jaar uw neefje daarbij is overleden... Uh, is het dan ook zo dat bijvoorbeeld andere dingen zoals het aftreden van Job hem... voor u van minder van belang zijn? Nee, dat vind ik op zich ook een trieste man. Dat is, of trieste zaak. Dat was een hele, hele emabele politicus. Ja, ik als een van de weinige netjes bleef in Nederland uh, in het politieke debat. En dat hij dan zo onderuit uh, gaat en uh, zich uh, noodzaak ziet terug te trekken. Dat vind ik voor de man triest en uh, voor de hele politiek triest. Hè? Het is natuurlijk allemaal een uh, vechtcultuur geworden en uh, elkaar uh, een beetje de mooie dingen af proberen te vangen. Ja. Dat is ja, slechte zaak. Ja, dat was meneer Van Denderen. En ja, dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die uh, op de hoogte willen blijven... zonder dat ze zich be persoonlijk betrokken voelen bij het nieuws. Uh, Eén daarvan is Marleen. Uh, Zij liep uh, heel stevig door met haar blinde geleidehond. Er wonen vrij veel blinde mensen in, uh, in Vollenhoven. Uh, maar het lukte mij toch om haar uh, in te halen. Gelukkig heb ik persoonlijk niet zoveel ellende mee hoeven maken tot nu toe. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen die, ja, die zelf zo'n ongeluk hebben gehad, zoals Johan Frieson heeft gehad, dat dat natuurlijk heel dichtbij komt. Maar ja, euh, ik heb zelf niet zoiets meegemaakt, ook in mijn omgeving niet. Dus ja, ik vind het vooral heel naar voor de familie en voor, voor, de na, voor zijn naaste omgeving, voor vrouwen, kinderen en, dat, en, en voor hen. Maar... Bent u uh, slechtziend of blind? O, blind? Ja. U ziet helemaal nee, niets? Uh, niets? Nee. Hoe, hoe volgt u het nieuws? Gewoon via tv en... Uh... Ik zeg wel maar gewoon dat ik tv kijk, zal ik maar zeggen. Maar ja, in principe is het een soort radio, ja. En wat vindt u van uh, bijvoorbeeld over Johan Frieso? Volgt u dat ook op de voet? Nee. Nee, ik heb het vooral die vrijdag... Wanneer was het gebeurd? Vrijdag, geloof ik. dat ja. ja. Ja. Nou, dan kijk ik het wel. Maar ik vond op een gegeven moment had ik zoiets van... Nou, het gaat alleen maar over hem. Terwijl we eigenlijk niks nieuws meer horen. Want ja. hij lag daar, maar ja, hij ligt nog steeds in dezelfde toestand eigenlijk. Dus je weet dan niks. En waar bent u eigenlijk wel benieuwd naar dan? Als u dan toch blijft kijken. Ja, dat is eigenlijk het stomme. Weet ik eigenlijk niet. En Job Cohen? Ja, het is voor die partij wel heel lastig, denk ik. Want dan nou moeten ze een nieuwe gaan zoeken. Het is meer voor die partijen lastig. Ja, op mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Maar... Ik ben niet zo van de PvdA. Nou ja, buiten van de PvdA, ik bedoel ja, ik heb er niet zo heel veel mee. In die zin, nee. Persoonlijk heb ik er niet zo veel mee, nee. Ja Joost, ja, de bewoners van Vollenhoven volgen het nieuws dus allemaal zo'n beetje op hun eigen manier. Professioneel, persoonlijk of ja, juist helemaal niet zo betrokken, maar ze volgen het dus wel. Ja, toch niet iedereen hè? Er zijn ook mensen die gewoon hun eigen wereldje opgaan, hun eigen fantasiewereldje. Zo kwam ik een mevrouw tegen die nog nooit van Cohen en Friso heeft gehoord. Hm. Nou, ik ken allebei die mensen niet. Nee? Nee, volg het niet zo, Nee. Waar bent u wel mee bezig? Veel met uh, boeken lezen. Wat is het boek wat u nu aan het lezen bent? Uh, wat ik net uit heb... Uh, ging over, uh, over een prins... die weg ging bij zijn vader... en uh, toen er kwam er een oorlog op het laatst en zo. Okay. Was het eindgoed al goed? Ja hoor, was al goed. Ja, al dus deze bewoonster van Hoven, die dus in de boeken duikt. En straks om twaalf uur is er een persconferentie van de arts, overigens van Prins Friso. Zij geven dan een toelichting op zijn gezondheidstoestand. Joost, jij gaat weer terug naar, naar Zeist en ja. bent hier weer volgende week. Tot volgende week. Zo is het. Isaac. Hij ging naar de Sun Studios in Memphis en nam daar gewoon een paar nummers op die ook in de jaren 60 zijn opgenomen door bijvoorbeeld Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Dit is your true love en hij komt van de Radio 1 CD Beyond the Sun. The gits. We hebben ook nooit geleerd dat het in Indonesië dus een 300-jarige onderdrukking is geweest van ons Nederland. Dus wij gingen daar een land waar, nou ja, van melk en, melk en honing noemen ja. ze dat. Hè? En de jappen die hebben dat een beetje verziekt. En dat moesten wij weer recht trekken voor die mensen. Niet voor een grote, grote, grote kapitaal wat we eruit trokken, hadden we dat geleerd. Al dus een veteraan die eind jaren 40 van de vorige eeuw meedeed aan de politionele acties in Indonesië. Hij sprak met mijn gast van vandaag, fotografe Marjolein van Paget. Marjolein vond een oude foto van haar opa... ontdekte dat hij had gevochten in Nederlands-Indië... en besloot vervolgens nader onderzoek te doen. Ze sprak met Nederlandse veteranen en ze is ook net terug uit Indonesië... waar ze dus interviews had met Indonesische vrijheidsstrijders van toen. En vanochtend bij mij, Marjolein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uit het fragment dat we net hoorden... blijkt eigenlijk al dat veel militairen niet eens wisten... dat ze daar vochten vanwege economische belangen. Deze week werd ook nog eens bekend dat Nederland ook toen de tijd van alles in de doofdop, doofpot stopte. Zoals bijvoorbeeld uh, de oorlogsmisdaden... die onder leiding van kapitein Raymond Westerling werden gepleegd op Celebes. En dan denk ik, ja, als je alles al hebt gehoord... zo'n beetje wat jij daar hebt gehoord in Indonesië... dan moet dit verhaal jou nauwelijks nog verbazen. Nee, totaal niet, inderdaad. Ik heb, uh, ja, ik heb gemerkt dat het voor heel veel mensen... nog steeds niet uh, ja, algemeen bekend is wat daar allemaal gebeurd is in uh... Tijdens de politionele acties. En daarvoor ook. Dus veel onwetendheid inderdaad. Is het jouw doel om die onwetendheid weg te nemen? Uh, ja, ik, ik zou willen bijdragen wat ik kan. Om Jou. daar iets aan te veranderen, ja. Want je bent begonnen eigenlijk met, uh, ja, ik, ik zei het al, de, de foto van, van jouw opa. Jij wilde zijn gangen nagaan. Hij is in 2005 gestorven, dus je hebt hem nog wel meegemaakt. Um, heeft hij nooit verteld wat hij daar heeft meegemaakt? Nee, hij heeft uh, zeker tegen mij niet. Hij heeft nooit, uh, heeft geen anekdotes, geen verhalen, helemaal niet. Uh, ja, er zijn wat opmerkingen misschien wel eens tegen, tegen mijn vader... en zijn uh, broers, broer en zus, zussen. Wat, wat voor maar, opmerkingen waren dat dan? Ja, heel luchtig. Een beetje grappig, een beetje een grapje. Het was lekker weer daar. En, uh, lekker waarom? Ja, ah. ja. Terwijl uh, ja, ik nu weet dat hij daar toch echt uh, oorlog heeft meegemaakt. Ja. Jij bent echt zijn gangen nagegaan. Ja, klopt. Ik heb, uh, ja, eerst, uh, ja, het begon eigenlijk gewoon heel persoonlijk. Het is mijn opa en dat ik, dat ik erachter kwam. Hé, hey, ik vond een, oud, ja, een heel oud, mooi portret van hem. Dat en ik waar dacht, vond je dat? Uh, nou, het kwam eigenlijk een beetje boven water toen hij... Dus hij was in 2005 overleden. En daarna ja, kwamen er foto's eigenlijk boven water... waar ik dan van dacht, hé, hey, mag ik eens even kijken? En toen... Dat portret kende ik wel, hoor. Want het hing al jaren uh, eigenlijk boven het bed van mijn grootouders. Uh, dus in, in mijn gedachten wist ik dat het bestond. Maar ik had me gewoon nooit gerealiseerd dat dat iets met Indonesië te maken had. En ja, ook nog nooit over nagedacht om eens aan hem te vragen: waar ben je geweest? Wat heb je meegemaakt? Na zijn dood, ga je dat dan onderzoeken? Je spreekt ook met, met Indië-veteranen. Die hebben daar ook samen met jouw opa gevochten. En dan kom je er eigenlijk achter dat hij in ieder geval meedeed aan de tweede politieke actie. Ja, daar maar zat ik... zelfs in de voorhoede. Ja, ik ben, ik, ik ben er dus uit archiefonderzoek en ook uit uh, verhalen van uh, zijn mede ben ik erachter gekomen dat hij sowieso bij de tweede Politionele actie uh, moet zijn geweest. Um, nou, en, uh, ik, heb, ik ben erachter gekomen dat ze voor de. Maar, hij zat bij de mariniers trouwens in uh, Surabaya, Oost-Java. Ja. En voor de tweede actie hebben ze daar het gebied ten westen van Surabaya. hebben ze ja opnieuw bezet, zeg maar. En uh, dat door een landing op het strand van Glondong, een klein klein plaatje. En uh, tijdens die landing, ja, ik ben er nu dus via, via achter dat hij in een groep zat die als eerste moest landen. Dus in die zin, ja, voorhoede hij was, de eerste die op het strand terecht die op het strand. Uh, Jij bent er ook neer... achter gekomen wat er gebeurd is tijdens die landing. Je hebt gesproken met iemand die, die nu nog in leven is en, en daar destijds ook bij was. Wat is daar gebeurd? Uh, nou, ik heb het van, twee, van beide kanten. Dat is, mijn, dat is het hele idee dus sowieso voor heel mijn project... dat ik de Nederlandse kant wil horen, maar ook de Indonesische kant. Dus van de veteranen hier in Nederland... had ik al heel veel verhalen gehoord over die actie. En dat het, ja, het was in december, regenseizoen. Het was re, het was, uh, al de wegen waren modder. Het was, het was uh, ja, lastig. Veel bomen waren omgezaagd door de vrijheidsstrijders. En nu was ik dus uh, afgelopen paar weken in, weer op die plek. Heb ik rondgelopen op het strand. En uh, daar ontmoette ik meneer uh, Sairan. Hij is uh, 93 jaar. Hij is geen vrijheidsstrijder, hij is een burger. Hij woonde in dat dorpje al zijn leven lang, en nog steeds. En hij uh, vertelde mij dat hij daar was. Op die bewuste avond van de landing uh, liep hij op het strand... met drie van zijn vrienden, uh, eigenlijk de wacht te houden omdat ja, als, als dorpelingen waren ze zeer onder de indruk. Ten eerste van al die schepen die daar lagen. En, en, en, en ze wisten niet wat de mariniers van plan waren. Dus hadden ze afgesproken om, om geregeld op het strand te lopen. En ja, een soort wacht te houden voor de veiligheid van hun dorp. Ja, en toen, uh, ja, dat heeft een week geduurd. Die schepen hebben daar een week gelegen. omdat er ook van politiek, uh, op politiek niveau nog geen groen licht was gegeven om te landen. En toen dat uiteindelijk wel was, ja, was het dus uh, uh, in de, ja, in de een avond, tien uur s'avonds... dat ging ineens, hij open aan land met de mariniers. Ja, toen de ineens, de uh, ja, gingen de lampen aan, vertelt deze man. Ging de lampen aan op het schip. En uh, ja, het luik open en zo. Ja, al schietend, vertelt hij, al schietend, blindeling schietend... zijn die eerste mariniers het land, op, uh, het land opgekomen. En daarbij zijn die drie vrienden van meneer Sairan omgekomen direct... door het geweervuur... Deze man is in zijn hoofd geraakt. Uh, was zwaar gewond, maar kon nog rennen. En hij is gaan rennen, rennen, rennen naar het dorpje. Hij heeft zich schuilgehouden in een huis. Later bleek dat, uh, ja, sowieso was het chaos. Want al die dorpelingen waren, we hebben het natuurlijk gehoord... en zijn ook gaan rennen naar de heuvels. En uh, ja, deze man uh, heeft, ja, later is ook gebleken... dat twee van zijn zussen vermist waren en ook, ja, ook... Uh, door het geweervuur omgekomen waren. En toen je zijn verhaal hoorde... had je toen voor het eerst echt pas een idee... wat je opa daar moet hebben meegemaakt? Uh, nou, ik, ben, ik moet zeggen... Ik ben in 2010 ben ik ook al eens daar geweest. Dus dit was de tweede reis. Een soort verdiepende reis om meer, nog meer van dit soort verhalen te horen. Dus ik was er al eens geweest, maar toen ik daar... Uh, nou, ik moet zeggen, toen ik de boeken uh, begon te lezen... en de verhalen begon te horen over die uh, tweede actie... toen, dat was wel de eerste keer dat ik me realiseerde... Dat, uh, dat mijn opa inderdaad toch echt wel oorlog heeft meegemaakt. Nee, Je zegt, ik ben op deze zaak gestuit... maar je bent ook nog op een andere zaak gestuit. Uh, er is natuurlijk heel veel aandacht geweest hier voor uh, de zaak Rawagede. Het dorp waar Nederlanders een, een slagpartij aanrichtten. 431 mannen werden toen uh, vermoord. Jij kwam een soort gelijk verhaal ook tegen. Welk verhaal ben jij uh? Te weten gekomen ja, dat gaat. Het is tijdens diezelfde actie, dus om uh, 2 januari, dus dat is net een paar dagen na deze landing, waren de eerste uh, groepjes mariniers uh, ja, wat meer zuidelijk terechtgekomen in de buurt van Nanjuk en uh, Kertosono. En daar uh, is er toen een uh, gebeurtenis geweest. En ja, dat staat ook gewoon in mijn boek, uh, heel beknopt trouwens, beschreven. Maar ik heb het dus ook van uh, ja, van mensen uit die omgeving gehoord dat op 2 januari dat er een groepje van 14 uh, mariniers op pad is gegaan, uh, ja gewoon een patrouille daar en dat ze uh, lach, ja eigenlijk uh, door een groep van meer dan 100 dorpelingen uh, ja, aangevallen werden. En dat waren dus geen vrijheidsstrijders. Het waren mensen die gewoon al... de mogelijke wapens die ze hadden... Uh, speren, bamboe, speren, stokken, alles hadden ze gepakt. En ze zijn als een woedende, woedende menigte... op deze veertien man uh, ingaan uh, rennen. En, en dat is dus een confrontatie geworden. Maar... Wat is er, want wat hebben de Nederlanders gedaan? Ja, zij ze hebben natuurlijk veel betere wapens. Zij, zij hebben direct uh, 50 man uh, neergeschoten... Um, vervolgens, die andere 50, meer dan 50, zijn ook weer gevlucht. Er is een gevecht ontstaan tussen wel een groepje vrijheidsstrijders die daar in de buurt was. Maar na afloop hebben de mariniers uh, gewoon alles uitgezocht: elke persoon die daar iets mee te maken had hebben ze opgepakt en hebben ze op het politiebureau... in het dorpje daar uh, ja, uh, toch best wel gruwelijk uh, vermoord. Deze verhalen hoor jij als je in Indonesië bent. Hè, want je bent ja. er natuurlijk geweest. De, die verhalen worden jou verteld. Hoe kijken uh, uh, ja, eigenlijk de, de mensen daar nu nog tegen ons aan, tegen ons Nederlanders? Um, ja, ik, ik heb, moet zeggen dat ik zelf niet uh, iets vijandigs gemerkt heb. Uh, ze zijn heel vriendelijk. Het uh, is ook wel bekend dat ja, gasvrijheid is uh, zijn heel gasvrij en heel aardig. Maar um, als het gaat om de, hoe ze de geschiedenis zien... dan kan ik wel zeggen dat ze, ja, dat ze over het algemeen misschien ook een beetje zwart-wit nadenken... over uh, de militairen die daar gelegerd zijn geweest. En dat ze het toch wel heel, heel uh, negatief zien. En uh, dat waren... Ze weten ook heel vaak niet dat uh, een groot deel van die militairen uh, ver, hè, dienstplichtig waren. Echt met toen. Niet, gestuurd. Ja, niet vrijwillig. Dat nee. weten ze vaak niet. Uh, en ja, toch wel dat de Nederlandse bezetting uh, ja, niet goed was en natuurlijk uh, ook agressief was. Je wilde dit uiteindelijk allemaal vatten in een boek. Dat, dat komt er. Ja, dat is mijn uh, droom, ja, om hier een boek van te maken. Een fictieboek, ook nog. Uh, nou ja, het uh, idee is dat... Ik, ik ben natuurlijk fotograaf. Ik, ik bedoel, ik ben geen historicus. Ik ben eigenlijk ook niet echt een journalist. Ik ben een fotograaf en ik vertel mijn verhaal met beelden. Met portretten en foto's uh, van landschappen en plaatsen. Maar ik dacht, ik heb nou zoveel informatie en zoveel uh, verhalen. En ja, daar moet ik iets mee. En nou ja, eigenlijk... Ja, nog niet eens zo lang geleden is bij het idee opgekomen om een Indonesische uh, jonge schrijver te vragen. Hij, hij woont in uh, Jakarta, uh, E.S. Ito, is zijn uh, schrijversnaam. Uh, om hem te vragen om daar een verhaal van te maken. Hij gaat dat doen en wij wachten ja. natuurlijk met spanning ook op het resultaat wat het ja. gaat worden. Ja. Dankjewel en uh, ja, veel succes, uiteraard met het boek Fotografen Marjolein van Page. Straks de webwereld van Jonathan Maas en de horrorhypotheken in Zembla. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Zo meteen om 12 uur wordt in Innsbruck door artsen een toelichting gegeven op de gezondheidstoestand van Prins Frizo. De prins werd een week geleden in Oostenrijk getroffen door een lawine toen hij met een vriend aan het skiën was. En de Rijksvoorlichtingsdienst beschreef zijn toestand afgelopen week als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. levensgevaar. De NOS zendt de toelichting van de artsen live uit hier op Radio 1 en het begint om 5 voor 12.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 En in Rotterdam woedt brand in een laboratorium. Die brand ontstond in een zuurkast en sloeg over naar een grote afvoerpijp. Welke gevaarlijke stoffen er lagen is niet bekend. Het gebouw in de Koolhaven is ontruimd. Volgens de Rotterdamse brandweer is één medewerker van het laboratorium behandeld... omdat hij rook had ingeademd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie drukt de richting Amsterdam op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor knooppunt Amstel 2 kilometer. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam tussen Amstel Business Park en Afritraai 2 kilometer. Heeft te maken met bezoekers aan de huishoudbeurs. Verder op de A7 hoorn richting Zaandam bij de Afred Purmerend Noord 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunt de Valburg en Ewek 4 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Ja. Ja, u herkent hem. Het is weer koers, want dit weekend is het weer zover. De traditionele oeverturen van het wielerseizoen in de lage landen. En dat gebeurt natuurlijk dan op de fiets. Morgen wordt omloop het Nieuwsblad verreden... en zondag koersen de renners in Kuurne, Brussel, Kuurne. Op wie moeten we letten en hoe belangrijk zijn de komende dagen... eigenlijk voor de rest van het seizoen? Ik praat erover met wielenverslaggever Gio Lippens van de NOS. Goedemorgen, Gio. Goedemorgen, Deborah. Heerlijk in je oren, hè? Klinkt dit? Ja, dit klinkt wel weer heel bekend in de oren. Ja. Dat hebben we weer een tijdje niet meer kunnen horen. Dus uh, wat dat betreft kan het niet snel genoeg beginnen. Nou, we gaan er weer voor. De renners hebben natuurlijk al gekoerst in, in Oman, Andalusië, Qatar bijvoorbeeld, om er een paar te noemen. Ja, of, ja niet te vergeten. Ook die, ook die, helemaal aan het begin van het jaar. Toch voelt dit weekend pas eigenlijk een beetje voor, voor het echt: zo van, ja, we gaan weer beginnen. Wat is, wat is toch de magie van deze klassiekers? Ja, het is inderdaad magie. Het is uh, de opening van het Vlaamse wielerseizoen en daar kijkt toch iedereen naar uit. Uh, het heeft niks meer te maken met, laten we zeggen, de realiteit van het moderne wielrennen. Want dat moderne wielrennen, ja, dat begint al in januari in Australië. En eigenlijk wordt er bijna het hele jaar doorgekoerst. Ik denk dat we over tien jaar, bij wijze spreken, nauwelijks meer echt een, een, een, een korte winterstop hebben in het uh, wegfietsen. Maar uh, het heeft gewoon iets magisch. Uh, morgen dan staan we weer met z'n allen daar op dat uh, Sint-Pietersplein. Ja, dat klinkt prachtig hoor, maar het heet echt zo in Gent. Ja. Uh, op die kasseien daar. Dat is een, een mooi plein, een, een soort markt. En daar uh, gaan die renners dan weer vertrekken. En nou, daar staan weer duizenden, misschien wel tienduizenden mensen om die renners min of meer uit te zwaaien. Want iedereen wil weer weten van hoe staat het ervoor met de grote met Philippe Gilbert, met Tom Bonen. He, dan heb je het over de, de, de ja. Belgische favorieten. Al die mannen die komen weer voor het eerst echt in de strondkoersen, zoals wij dat altijd <laughs> zo mooi in het verleden zeiden, komen ze weer in actie. Ja, dan, uh, ja het nieuwsblad, dat is, dat is hem dan natuurlijk. Hè, uh, maar zonder die muur die bekende muur. Ja, maar goed, de muur, uh, de muur die niet in het nieuwsblad zit, is niet echt zo verschrikkelijk groot nieuws, nee, op, want he? dat is wel vaker zo. Zo is het. Uh, het gaat met name natuurlijk om de Ronde van Vlaanderen ja, straks. Ja, daar, dat daar gaat, hij straks uh, uit. Precies, dat wordt een enorm verschil met de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar, want uh, we finishen uh, niet meer uh, na de muur, uh, waar, waarbij we na de muur nog eens een keer de Bosberg gaan krijgen. Nee, we gaan gewoon op een hele andere plek, gaan we finishen in Oudenaarde. Ja, en dat is toch een heel ander gevoel dan wat we de afgelopen jaren hebben gehad. Dus dat Heilig Huisje, dat is wel overboord gezet. En in de Ronde van Vlaanderen... daar gaan we die muur zeker missen. Maar wat we ervoor terugkrijgen, en dat is met name de oude Kwaremond... een aantal keer... Nou, dat is net zo zwaar hoor, minstens. En de lekkere, pittige kasseien natuurlijk. Want als we in België zijn, moeten we ook daar overheen natuurlijk. Dokkeren over de kasseien, dat is het allermooiste. Hè? Uh, ze liggen er nu, uh, nou, redelijk bij. Ik heb wel begrepen dat er wat uh, bergjes waren... waar uh, nog wat opruimwerkzaamheden verricht moesten worden. Want je moet je voorstellen, in de winter... dan rijden die boeren daar natuurlijk over met tractoren. Het is één grote rotzooi. Af en toe worden wegen ook wel opgebroken. Het schijnt allemaal op tijd goed te komen voor die Ronde van Vlaanderen... zodat ze daar overheen kunnen. En het blijft maar het weer is iets zo. te goed eigenlijk. Ja, wat zeg ja, je? Het, het, het blijft droog inderdaad, je zegt het al. Het ja. weer is eigenlijk iets te goed. Ja. Dat is wel jammer, want ja. uh, die aflevering van vorig jaar... en dan kom je meteen op de Nederlandse favoriete... Sebastiaan Langeveld, die toen die fantastische sprint... Met Juan uh, Antonio Fletcher afwerkte. Niemand wist eigenlijk van wie heeft er nu gewonnen. Maar het was Langeveld die, die nou ja een paar centimeter voor Fletcher over de streep kwam. Maar dat was in beesten weer. Het was koud. Het, het, het, het was gewoon echt vies weer. Die twee. Dat waren echt twee overlevenden uit de hel. En dat, dat was het mooie van die aflevering. En uh, op wie gaan we dit jaar letten? Oh, want je noemde uh, maar even Schilber heeft twee keer gewonnen. Ja. Uh, Bone is er natuurlijk bij. Uh, Bone die... is goed ook dit jaar, dat heeft hij laten zien in die voorbereidingskoersen. Dus in Qatar en ja. dergelijke. Dus, dus hij is er in ieder geval. Uh, Gilbert inderdaad. Langeveld, jammer genoeg, de winnaar van vorig jaar is hard gevallen in Qatar. Is ook weer gevallen in Oman. Zodat niemand weet ja, hoe sterk die nou eigenlijk is. Of die het allemaal uh, aan kan. Ja, en dan kom je toch ook wel weer bij uh, de, de, de, de Nederlandse ploeg. Bijvoorbeeld Rabobank. Uh, kijk vooral ook naar Lars Boom. Kijk naar Matty Breschel. Vorig jaar door blessures. Hele seizoen eigenlijk een beetje naar de vaantjes. Maar dat is wel een man echt voor dit werk. Dat zijn wel de usual suspects. En natuurlijk Juan Antonio Fletcher. De nummer 2 van vorig jaar. En de van van de we gaan er morgen helemaal klaar voor zitten, Gio. En jij ja, ook, jij gaat op weg nu, hè? Heerlijk, ik ga nu op weg. Lekker <laughs> naar Vlaanderen, naar Gend, naar de Sint-Pietersplein. dankjewel Gio Lippens. Tijdgeest, met Simone Wijmans. In Tijdgeest bericht Simone over digitale ontwikkelingen. Vandaag de webwereld van journalist Jonathan Maas. Hij schreef het boek Wereldverbeteraars... met daarin portretten van mensen die de wereld mooier en groener willen maken. En dat doen ze ook via internet. Tijdgeest, de webwereld van... Jonathan Maas, 188 volgers op Twitter. Ik denk wel tien uur online misschien. Je hebt net een boek geschreven, dat heet Wereldverbeteraars. Verschillende interviews met mensen in binnen- en buitenland... die ja, hun steentje bijdragen aan het groener, duurzamer, mooier... beter maken van deze wereld. Dat doen ze ook via internet. Ja, absoluut. En een van de voorbeelden uh, is Justus Prins, een Nederlandse uh, ontwerper die uh, nu in New York zit... om van uh, Times Square, Art Square te maken. Uh, dus uh, platte en banale reclame wil hij uh, vervangen op billboards... door uh, inspirerende kunst... Dat doet hij onder meer via sociale media. Hij heeft daar een enorm netwerk uh, mee opgezet. En ook geld mee uh, weten te genereren via sociale media. Uh, en wat ik leuk vind aan, uh, aan wat hij doet... Is dat, is dat hij het netwerk wat hij daarmee heeft opgebouwd... inzet voor, uh, voor andere projecten die hij uh, tof vindt... en waar hij uh, nou ook al twee jaar mee aan de gang is. Zoals bijvoorbeeld uh, projecten in Congo en andere ontwikkelingslanden. En, en daarmee dus netwerken aan elkaar koppelt... En, en en, uh, en iets wat heel erg uh, mediageniek is, uh, inzet ook voor de goede zaak. Een van de uh, mensen die je portretteert in het boek... die uh, praat met zijn studenten over een Twitter-economie. Michael Dalleen, wat is een Twitter-economie? Nou ja, Twitter staat natuurlijk bekend om korte berichten... en een hele hoge omloopsnelheid van, uh, van, van berichten... Uh, en hij zegt, eigenlijk moeten we daar ook kijken... of er een soort economisch model uh, voor is... Hè, met het, met het uh, realiseren van producten op die manier. Vaak gaat het over uh, consuminderen... Hè, als het gaat om uh, de wereld beter maken. Uh, maar hij zegt, dat, dat zit helemaal niet in de menselijke natuur. Mensen willen juist steeds meer. En inmiddels leven we meer van de verwachting... Dan dat we van reële producten leven. Uh, hij zegt, dat is uh, helemaal niet erg. We kunnen ook uh, meer, juist meer consumeren... Alleen, we moeten wel anders gaan consumeren. Dus producten die, uh, die hier verzonnen worden, hoeven niet in Amerika of in China te koop te zijn of vice versa. Uh, we moeten het gewoon klein en lokaal houden. Twitter is, is uh, een hoge omloopsnelheid van berichten, maar korte berichten. Dus uh, nou ja, kortere, kortere productieketens, maar wel meer spullen. We hebben het nu gehad over twee mensen die jij portretteert in je boek, uh, Wereldsverbeteraars, maar je eigen webwereld. Uh, ik vind TED zo uh, heel erg uh, uh, inspirerend. Voor de mensen die TED niet kennen? Uh, uh, een platform voor mensen met uh, voor, ja, idealistische ideeën over hoe dingen, hoe dingen ook beter kunnen. Een van de meest inspirerende TED-filmpjes die ik gezien heb en wat voor mij ook reden was om die dame op te zoeken uh, is de modeontwerper Suzanne Lee. Uh, en die uh, ontwerpt, uh, of die maakt uh, kleding door het te kweken. Uh, een soort bioleer heeft ze ontwikkeld uh, van microbacteriën in een bad van groene thee en suikerwater. En uh, ja, dat, dat vond ik zo'n uh, dwaas en, en, en revolutionair beeld. Uh, en dat, dat werd ook wel heel erg duidelijk door dat TED-filmpje. Dat helpt ook wel hè, als je dingen ziet. Het is part een deel van het project still nog process in this want dit is... Um... Is actually biodegrading in front of your eyes. <laughs> <Mr>. <laughs> it's absorbing Russia, thank you, thank you my sweat en it's feeding on it. <laughs> okay, so. En gaat het wat worden met dat uh, bioleer? Ja, dat gaat absoluut wat worden. Het enige dingetje uh, wat nog uh, even doorontwikkeld moet, door moet worden... is dat het, uh, dat het nog niet waterafstotend is. Dus uh, op het moment dat het weer in een, in, een, in een bad gaat of dat het nat wordt... dan, uh, dan gaat het weer groeien en, uh, en, en leven. <laughs> dat is een... In... Klein probleempje, klein detail. Land in Engeland, maar ook in Nederland niet zo ideaal. En ben je iemand die veel blogs, groene blogs of duurzame blogs bijvoorbeeld, volgt? Uh, niet per se heel veel, maar wel heel gericht. En een van de blogs die ik zelf heel erg uh, interessant vind is NextNature.net van Koert van Mensvoort, uh, ook in mijn boek. Een beetje een wetenschapsblog, wat, uh, maar ook filosofisch, wat, uh, waar essays op staan. Dagelijkse post van uh, uh, de rol van technologie in onze, in onze samenleving. Maar ook heeft die dagelijkse. Uh, updates van, van, van, uh, van ontwerpers en van producten uh, die leuk, gek, uh, dwaas of inspirerend zijn. Uh. Zoals? Ja, nou vandaag zag ik uh, uh, eatable breast implants. Dus in plaats van uh, siliconen uh, uh, uh, uh, zijn het dan implantaten uh, die, euh, die je dus op kunt eten. Klinkt heel natuurlijk. Van een, van een Nederlandse ontwerper. Ja, soms hoef je niet uh, al te ver te gaan. En als het nou niet gaat over duurzaamheid of groen leven, wat, wat doe je dan online? Ik kijk vaak op cinema.nl. Misschien wel dat een enorme film junkie. Ja, Cinema.nl cinema is een hele goede, goede website voor, uh, voor recensies en wat er draait. En interviews met regisseurs. En uh, nou ja, dus, dus een goede informatiebron. Drie voor twaalf. Check ik vaak. Laatst nog nieuwe muziek ontdekt via die site? Of? Ja, Kraantje Papi stond laatst op luisterpaal. En, uh, en was toevallig ook in diezelfde week dat ik, uh, dat, ik dat ontdekte, ook op de VPRO Filmdacht. Dus uh, daar werd uh, mijn muziekliefde met, uh, met filmliefde acht. En Kraantje Papi, ik ken ze niet? Nee, ja, het is een hip -hop, Nederlands hiphop duo uit uh, Groningen. Waar onlangs ook bij de Wereldrijd door te zien. Uh, en uh, het lijkt een beetje op de jeugd van tegenwoordig, maar uh, toch weer anders.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 Ja, ook op deze zender op Radio 1. Kraantje Papi met Waar is de kraan? Een favoriet is het van uh, Jonathan Maas. Auteur van het boek Wereldverbeteraars. En alle besproken links staan natuurlijk zoals altijd op onze website. Onder het kopje Tijdgeest. Hypotheken, Dat is de onheilspellende titel van de aflevering van Zembla... die vanavond is te zien. Duizenden gezinnen komen op straat te staan. Vaak omdat ze een veel te hoge hypotheek hebben afgesloten... die ze niet meer kunnen opbrengen. En als de schuld oploopt, worden de huizen op een veiling verkocht... en de eigenaar blijft vervolgens met een enorme restschuld zitten. Programmamaker programma Thomas Blom van Zembla is hier. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Ja, duizenden gezinnen die eigenlijk een, ja, een slechte hypotheek hebben afgesloten... waardoor ze dus in die problemen komen. Maar wat is dan een slechte hypotheek? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, een slechte hypotheek is een hypotheek die geen tegenslag kan opvangen. Waar geen buffer in zit. Dus uh, het, is niet zo, het gaat niet alleen om woekerhypotheken of polissen. Het gaat echt om hypotheken die wij allemaal hebben. Uh, of, of veel van ons hebben. Tophypotheken. Of hypotheken die echt veel hoger zijn dan de waarde van het huis. Nou ja, uh, uh, als er dan iets gebeurt... Uh, dan kan dat niet meer opgevangen worden. Nou, je zegt het al, die wij eigenlijk allemaal hebben... want mm -hmm. dus ook iedereen kan in de problemen komen. Ja, kijk, de, over die duizenden mensen... dat zijn mensen dan die nu een betalingsachterstand hebben... van meer dan drie maanden. Maar de groep met die slechte hypotheek is veel groter. In 2009 constateerde toezichthouder AFM al... Dat, er, dat een groep van 400.000 mensen een slechte hypotheek heeft. Nou, in onze uitzending gaan we ook in op die, op die groep. Hoe groot is die nou? En, uh, en dat, dat blijkt een behoorlijke groep te zijn. Ja, jullie laten ook verhalen zien uit de groep. Ik heb de uitzending al mogen zien... en er komen ook echt heel schrijnende verhalen voorbij. Ja, ja elk verhaal waarin uh, verteld wordt dat een gezin uh, op straat komt te staan... vanwege financiële problemen, dat, dat grijp je aan. En, en er zit ook wel een deelverantwoordelijkheid soms bij die mensen. Maar uh, het loopt helemaal uit de hand. En, en, en die verhalen die, uh, die hebben we opgepikt. We zijn echt gaan zoeken in die groep van duizenden wanbetalers. En we zijn gaan kijken naar de rol van de bank. Als wij dit bedrag niet binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief hebben ontvangen, zullen we de notaris opdracht geven tot executie van uw woning. Uw woning zal in dat geval worden geveld. Verkoop bij executie brengt echter minder op dan een onderhandse verkoop. Dus de bank vroeg binnen zeven dagen het hele bedrag op? Ja. En wat is het bedrag? 485.044,85 euro. En 85 cent. Maar dat is het hele bedrag wat jullie bij die bank hebben staan? Ja. Inclusief uh, achterstand en administratiekosten. Wat was de achterstand? De achterstand was 24.544 euro. Ja, Thomas, dit is meneer Hulst. Die mm -hmm. krijgt dus inderdaad een brief van zijn bank. Kon inderdaad ook die hypotheek niet meer betalen. En mm -hmm. het is nogal een bedrag, bijna vijf ton. Mm -hmm. Dan komt hij inderdaad ja, in die problemen. En dan, dan komt de bank dus ook echt met zo'n brief. En dan denk ik, ja, dat is toch niet redelijk... dat je binnen een week vijf ton moet gaan terugbetalen. dat nee, is niet reëel. En uh, uh, ik begrijp best dat zo'n brief ook bedoeld is... om druk te zetten op zo'n consument om te betalen. Maar uh, uh, wat, wat eigenlijk het meest uh, schijnende is... is dat het ook uitgevoerd gaat worden. En dat zien we ook. Dus nee, wie kan zo'n bedrag uh, gelijk terugbetalen? Ja, je kan proberen het bij, de, bij een andere bank te lenen, maar die zal ook ja. zeggen van uh, nee, dat doen wij niet. Hoe anders is het als je er binnenkomt lopen om een hypotheek af te sluiten? Ja, dan dan zeggen ze kom maar. Uit. Ja, ja, ja. En daar, daar gaat ook precies de uitzending over. De, het gaat over de zorgplicht van de bank. Nou, we zijn dan zover nu dat dat we dat door het verleden dat we nu gekeken hebben, wat is de zorgplicht van de bank bij het afsluiten van de hypotheek? eigenlijk een beetje tot onze en eh, eh, Is die zorgplicht van de bank gedurende de hypotheek... daar is nog helemaal niks over geregeld. Autoriteit Financiële Markten maakt zich daar, daar ook zorgen over... en die vindt dus ook dat die banken de verantwoordelijkheid moeten nemen. Op het moment dat er in het verleden eh, een hypotheek is geadviseerd... Eh, waarvan nu iemand knel komt te zitten dan moet je zo snel mogelijk proberen bij te sturen. En dat kan die consument niet zelf bedenken. Daar moet die bank de consument bij helpen. Maar gebeurt dat ook? Gaan die banken op dit moment naar die consument toe? Onze indruk is dat dit nog onvoldoende systematisch gebeurt. Op dit moment doen banken dat te weinig. Dat is onze indruk. Ja, de banken lopen eigenlijk gewoon hard weg. Die denken, oeh, als ik, als ik mijn geld maar krijg... En, en, en verder zoekt u het maar uit als, als consument. Mm -hmm. Zo'n autoriteit financiële markten, heeft die zo weinig middelen... om bijvoorbeeld zo'n bank tot de orde te roepen? Ja, dat is eigenlijk... Uh, in nou ja, 2006 is ze besloten dat de, de AFM uh, toezicht moet houden... Op het, bij het afsluiten van de hypotheek. En de AFM pleit nu echt heel hard. Vooral omdat ze zien dat uh, banken ook in de fout zijn gegaan... Uh, bij het afsluiten van de hypotheken. In veel gevallen, de AFM pleit nu heel hard... ook in in onze uitzending. Wij willen, die zorg, wij willen die, dat toezicht over die gehele hypotheek hebben. Wij willen controleren en kunnen ingrijpen... als banken hun zorgplicht niet nakomen gedurende de hypotheek. Dus als mensen in de problemen komen. Dus als banken dan geen oplossingen zoeken en vinden... dan willen wij in actie kunnen komen. Nee, die bevoegdheid hebben wij nu niet. En uh, dat vinden we een gemis. Want we vinden het een beetje raar dat we wel aan het begin... bij het eerste hypotheekadvies uh, kunnen ingrijpen... als dat niet goed gaat dat we niet kunnen ingrijpen als gedurende de rit... een bank niet in het belang van de klant handelt. Dus je wilt eigenlijk uw toezicht verruimen over die hele looptijd? We willen inderdaad, wat dat betreft, ons toezicht verruimen... en een doorlopende zorgplicht uh, eigenlijk creëren... waarop we kunnen ingrijpen daar waar dat nodig is. Ja, dit is uh, meneer Kokokoren -Ko van ja. de AFM... die dat dus inderdaad nog eens bevestigt. Um, is, is het makkelijk om het weer helemaal in handen te krijgen... Om te zeggen als AFM, nou wij willen dat toezicht. Dus we gaan het ook meteen maar keihard doen. Nou, ja, de AFM is. Het, dat moet wettelijk geregeld zijn uh, worden. Dus de AFM is echt afhankelijk van wat de politiek nu uh, gaat beslissen. Dus als de politiek zegt, ja, wij willen een waakhond op. Uh, uh, uh, op dat gedeelte, op die looptijd van de hypotheek... Ja, dan, dan moet de, de AFM die bevoegdheid krijgen. Dus de politiek is nu aan zet om de AFM die bevoegdheid te geven. En de AFM staat natuurlijk te trappelen om dat ook inderdaad uh, te doen. Um, uh, ja, De keiharde realiteit dus vanavond echt te zien... waarbij mensen dus ook met een goede baan... die dus eigenlijk helemaal geen gekke dingen doen... ook nog eens meemaken dat hun huis dan misschien zomaar wordt verkocht op een, op een veiling. Mm -hmm. Dat levert natuurlijk veel minder op dan wanneer je het gewoon onderhands verkoopt. Waarom doen de banken dat? Het is eigenlijk een raadsel, want banken weten precies dat de, de opbrengst op een veiling veel lager is. In de uitzending komt het ook aan bod. De laatste twee jaar is het weer geïnventariseerd. 35% is de opbrengst lager dan in de vrije verkoop. Toch gaan banken daar naartoe. En wat betekent dat dan? Iemand met een betalingsachterstand. Wiens huis wordt verkocht op de executieveiling. Nou, Stel je hebt 10.000 euro betalingsachterstand. Maar dat huis wordt voor zo'n laag bedrag verkocht. Dan mag jij de restschuld gaan ophoesten. 10.000 euro kan zomaar 50.000, 60.000 euro worden. Dus die mensen die komen nog verder in de problemen. Nou, als je naar de executieveiling gaat, dan, dan bellen er ook opkopers aan. Want die willen er graag je huis zien. Ja, die confrontatie tussen zo'n opkoper die winst wil maken... en zo'n gezin die eigenlijk wil, daar wil blijven wonen. Wij hebben dat ook gefilmd. Die confrontatie is zo hard. Uh, en, en de gezinnen vragen zich af, ja, waarom helpen die banken ons niet? Waarom komen ze nou niet met de oplossing? Want wij, zij willen dat banken delen in, in dat verlies. Want zij waren er ook bij, bij, bij het afsluiten van de hypotheek. Nou, en dat is ook een pleidooi wat professor Browne... dat is een hoogleraar vastgoed, heel duidelijk in onze uitzending gaat brengen. Als uh, achteraf gezien ook fouten gemaakt zijn... en misschien ook wel te royaal is geweest... dan moet je nu ook royaal zijn. Dan moet je royaal zijn in de oplossing die gezocht gaat worden. En dat zou volgens mij een veel beter slotakkoord zijn voor zo'n zaak. Verlies nemen, ook als bank? Ja, zorgen dat je alles doet om de schade te beperken. En dat kan ook betekenen dat je moet meedelen in de pijn. Zegt dus hoogleraar vastgoed Dirk Brouwne. Zembla, Thomas, vanavond op Nederland 2 om tien voor half tien horrorhypotheken. Dankjewel. Wat is er vanavond nog meer op tv? Nou, om vijf voor half negen is op Nederland 3 een nieuwe aflevering te zien van de college tour. Twan Huis heeft oud-ABN-AMRO-bankier Rijkman Groening zover gekregen... dat hij de vragen van studenten wel wil beantwoorden. En u kunt ook nog kijken naar per wijzer, Is ook om uh, vijf voor half negen op Nederland 2. Kees Driehuis begint weer aan een nieuw seizoen. Tot zover deze uitzending van de gids.fm. We zijn wat eerder klaar, want de NOS neemt het zometeen over... in verband met de persconferentie over enkele minuten dus... van de artsen van Prins Frieso. Zij geven dan een toelichting op zijn gezondheidstoestand. Surf naar gids.fm. Morgen om twee uur een nieuwe Tros Autoshow. Eh, Vandaar dat je uitgenodigd bent, natuurlijk. Ja. Het merk dat u de kadet gaf komt nu met de revolutionaire Ampera. Ja, super. Elektrisch, maar dan zonder vrees om stil te staan zonder stroom. Jeroen Maas van Opel Nederland is de gast. En het enige dat onder je voedsel past is. een gaspedaal. In de wekelijkse rijimpressie de nieuwe BMW 3-serie. Kom hier, Bas. Mooi hoor, dit hè? Dat en het laatste autonieuws van Carlo Bransen. Het lichaam is gebouwd op comfort, niet op snelheid, mijn vader altijd. Morgen om twee uur in de Tros Auto Show op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Kaaglas repareren en vervangen we niet alleen als de beste, ook onze servicemagazijn. Zo kom ik bijvoorbeeld samen met mijn collega's tot in de kleinste dorpjes.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 Bert van Sloten. Goedemiddag. Een extra uitzending van het Radio 1 Journaal... vanwege een verklaring zo duidelijk vanuit het landeskrankenhaus in Innsbruck over de toestand van Prins Nou, Daardoor begint het uh, programma Lunch iets later dan u gewend bent. Waarschijnlijk wordt dat half 1. In het ziekenhuis in Oostenrijk is Jeroen de Jager. Jeroen, wie gaat er zo duidelijk het woord voeren? Bert, ik kan jou uh, niet horen via uh, het uh, retour, maar ik uh, hoorde wel even kort dat je me aankondigt. Wij staan, zijn hier inderdaad in afwachting van de persconferentie die zometeen om uh, 12 uur zal beginnen. wordt gehouden door Wolfgang Koller. Hij is leider van het behandelteam, hoofd van de trauma-IC hier in het uh, Landeskrankenhaus in Innsbruck persconferentie een week na het overlijden, na het uh, ongeval van Prins Friso. Precies een week na dat ongeval, het is uh, kwart over twaalf gebeurd, een week geleden nu twaalf uur hopen we nieuws te horen inderdaad over uh, de medische situatie van prins Frizo. Goed, dat is zo duidelijk daar in Innsbruck Hier in de studio zit ook Menno Reemeyer, koningshuisverslaggever... was deze week ook in Innsbruck. Menno, is trouwens de verwachting dat de familie er ook bij is? Um, niet bij de persconferentie, maar um, ik heb begrepen... dat um, koningin Beatrix, um, prinses Mabel, prins Willem-Alexander... en prins Constantijn nu op dit moment onderweg zijn... naar het ziekenhuis in Innsbruck. En um, als ik een beetje zit... Te Rekenen, want we hebben zelf van de week die afstand ook een keer afgelegd. Leg, Insbroek, toen zo anderhalf uur over, dus dan zou betekenen dat zij rond één uur daar bij het ziekenhuis arriveren. Ze komen normaal gesproken iedere dag, iedere middag om half één. Nu, een half uurtje later, is op zich ook wel logisch... want dan uh, verstoor je de persconferentie niet. Nee, en het feit dat zij uh, er naartoe gaan, moeten we daar nog iets uit afleiden? Is moeilijk te zeggen, Wert. Uh, uh, we hebben daar een week gestaan, uh, of een aantal dagen gestaan... Met, met voortdurend kijken naar wie er komen, uh, hoe ze eruit zien... Uh, en, en wat we daaruit moeten aflezen. En dat is zo vreselijk moeilijk. We hebben het moment gehad van de week op dinsdag... dat koningin Beatrix en prinses Mabel al zeer aangeslagen binnenkwamen... en, en, en vrijwel huilend naar buiten kwamen... Uh, maar we hebben daar eigenlijk geen conclusie uit kunnen trekken. Uh, dat, dat, we weten ook dat koningin Beatrix en prins uh, Willem-Alexander... dit weekend nog naar Nederland gaat... Ik weet niet wat er klaar staat op Innsbruck op het vliegveld. Misschien staat de KBX daar het regeringsvliegtuig, dat, dat die twee doorvliegen. Kan ik op dit moment niet zeggen, we hebben we geen informatie over. Ja, en dat, daar, daar kun je lastig op speculeren. We hebben deze uh, uitzending ook uh, contact met Jan Bakker, hoogleraar Intensive Care. Hij gaat ook meeluisteren, het medische gedeelte vooral zo dadelijk van de verklaring. Meneer Bakker, um, ja, kunnen die artsen nu ook vertellen hoe de prins eraan toe is, een, een week na het ongeluk, of zijn er dan nog steeds heel erg veel onzekerheden? Ja, dat ligt een beetje aan zijn toestand. Uh, als zijn, zijn toestand goed is, dan kunnen ze daar natuurlijk duiding aan geven. Uh, als hij nog niet wakker is geworden, maar herstellende is... Ja, dan is het altijd moeilijk om in te schatten hoe lang het nog uh, duurt... voordat je je eindstadium van herstel zeg maar, hebt, uh, hebt bereikt... Dus het ligt er een beetje aan wat ze gaan zeggen. Ja, goed. Nou, dat zullen we zo, um, zo, zo merken. Het, het, het zaaltje uh, in het... Uh, Menno, want jij ja. bent daar geweest. Is dit een zaaltje trouwens in het ziekenhuis waar wij dit naar is zitten een, te kijken? Uh, als, als ik het zo snel heb gezien en ik heb collega's naar binnen zie gaan... is het, uh, in, het, ziekenhuis onder, uh, in, het uh, in het ziekenhuis onder de hoofdingang, uh, als ik me niet vergis. Dan lijken ziekenhuizen van binnen nogal op, uh, op elkaar. Als je een gang hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Dus <laughs> ja. het is wat lastig inschatten, Maar ik heb wat andere beelden nog gezien en daar leid, uh, leid ik uit af... Dat, daar, uh, dat het onder in het ziekenhuis uh, zit... waar ja, alle collega's natuurlijk op dit moment klaarstaan. Niet alleen uh, Jeroen, maar ook uh, de collega's van televisie. Uh, ik zie ook fotografen. Dat ja, want, uh, we hebben even geen contact met Jeroen, dus uh, wij praten eventjes uh, verder. Want als ik nu bijvoorbeeld zie, de televisie uh, zoomt in op allerlei uh, microfoons. Zijn ja, ja, heel ik zie net veel. Uh, in ieder geval meneer Swamberg binnenkomen. Dat is de woordvoerder van het ziekenhuis. Een man die uh, de afgelopen week alleen maar heeft, tegen ons heeft gezegd... als we wat vroeger... Uh, Iedere regering is zeer streng. En daarmee bedoelde hij dat hij uh, flink onder druk stond van uh, de RVD. En ik zie nu ook de arts uh, aan tafel zitten en nog een meneer. Dus ik denk dat uh, de persconferentie, de persbriefing nu zal beginnen ieder moment. Nou, laten we daar dan maar gaan mevrouw, luisteren. Oh, is ook zeer dat is nog, uh, meneer Van de Ik durf u een heel kort die personen voorstellen. Dr. Wolfgang Koller is de leider der Traumatologische Intensiefstation. Dr. Jan Kastelein wordt übersetzen.